Stoor ik? Jij stoort nooit. Het, het is mij namelijk opgevallen dat u vaak thuis werkt smiddags. Dat zou ik eigenlijk ook wel willen. O, of ga ik dan te ver? Het gaat wel ver, ja. Je bent hier net. Ja, daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Zou ik dan maar weer gaan? Waarom wou je thuis werken? Omdat mijn vriendin smiddags ook thuis is, maar... Dat is geen argument, zeker. Nee, dat is geen argument. Wat doet je vriendin eigenlijk? Die heeft een baantje aan de universiteit, bij Nederlands. Hoe heet ze dan? Klaasje. Nee, ik bedoel van haar achternaam? Varenkamp. Hé, hey, ook al een verhuizer. Ja, maar haar vader is echt verhuizer. Dat wel, Wiggelaar Varenkamp. Ja, dat moeten we maar liever niet tegen haar zeggen. Dat oh, niet. <laughs> ze is nogal uh, feministisch. <laughs> Maar het kan zeker niet. Bart werkt niet thuis. Die werkt iedere week een dag op de bibliotheek. Ad en ik werken thuis als we bezig zijn met een artikel of bespreking... dat we ons hier niet kunnen concentreren. Tegen de tijd dat jij aan een artikel werkt, mag je ook thuis werken. Maar zover is het nog niet. Begrepen? Begrepen. Ad, Gert was hier straks... Hij vroeg of hij niet, net als wij ook af en toe een middag naar huis kon. Wat is die man toch stinkend jaloers. Ik denk dat hij enorm verwend is. Wat heb je gezegd? Dat het niet kan natuurlijk. Ik heb gezegd dat jij en ik thuis aan onze artikelen en recensies werken... omdat we ons hier niet kunnen concentreren. Maar straks schrijft hij ook artikelen. Dan werken we maar niet meer thuis. Als iedereen straks thuis willen werken... Dan nee, we... natuurlijk, dat kan niet. Dat geeft zeker moeilijkheden. Het is wel verdomd zuur. Maar er is niets aan te doen. Nee, er is niets aan te doen. Maar wie gaat het in? <laughs> Meteen maar. Goed. Dag Marion. Bart is toch niet ziek? Bart ligt in het ziekenhuis. In het ziekenhuis? Met een acute oogontsteking. Net als de vorige keer. Ja, maar nu is het veel erger. Dat is erg. Hoe is hij er zelf onder? Bart is daar heel flink in. Ja. Mag je ook bezoek hebben? Mag je hem opzoeken? Als dat kan. En als hij dat op prijs stelt, natuurlijk. Ik zal het hem vragen. Wens hem in ieder geval van sterkte. Dat zal ik doen. Dag, Marion. Bart ligt in het ziekenhuis met een acute oogontsteking. Dat zat erin. Hoezo? Omdat je dat artikel hebt afgewezen, natuurlijk. Dat kan, ja. Wat mankeerde er nou eigenlijk ja. aan dat artikel? Ik geloof er niet in. Volgens mij heeft hij het kapot geschreven. Ik vond het bovendien ons vak niet. Het was die scriptie, zeker? ja. Ik heb hem nog voorgesteld om het ook aan jou te laten lezen... maar dat wou hij niet. Nee, dat wil Bart niet. Welk oog is het eigenlijk? Of zijn het allebei zijn ogen? Dat heb ik niet gevraagd. Hij heeft mij eens verteld dat het ene oog min 12 is. Ja, en het andere min 9. Het zal je toch gebeuren. Dat je blind wordt en met zo'n geleide moet lopen. Dat kan je beter niet gebeuren. Bart is ziek. Is Bart ziek? Hij ligt in het ziekenhuis, met een oogontsteking. Dat zal nog wel even duren. Daar ben ik ook bang voor. Ik heb het genoteerd. Ik zal het doorgeven. Dank je. Zullen wij zijn mappen dan maar vast verdelen? Geef die dan maar aan mij, want jij hebt Joop. En zien is niet zoveel werk meer. Graag. Moeten we ze nog voor hem bewaren? We kunnen de fiches bewaren, want anders krijgen we weer glazen met de andere afdeling. En dan hebben we de bibliotheek natuurlijk nog. Kun je dat je ook niet laten doen? Dan nog liever Tjitske. Tjitske dan? Tjitske is alleen zo zwaar belast met drie dagen. Kun je Gert en Lien zo langzamerhand niet ook eens op de mappen zetten? Ik kan met Lien eigenlijk wachten tot ze de doctoraal gedaan heeft. Wat we wel zouden kunnen doen is Gert aan de mappen zetten. Dat ontlast Tjitske enigszins, want Tjitske de antiquariatslijst te doen en dan zou Lien de boekbesprekingen in de mappen kunnen laten doornemen om haar de criteria voor de aanschaf te leren. Want uh, op de duur zakt de verantwoordelijkheid voor de bibliotheek toch bij Lien en Tjitske willen leggen. En Bart dan? We kunnen het Bart voorstellen. Daar zou ik daar toch voorzichtig mee zijn, want voor je het weet heeft hij weer een oogontsteking. Hij heeft het laatste woord natuurlijk. En wie controleert dat dan? Ik wil Gert wel voor mijn rekening nemen. De mappen gaan gewoon naar een Raad We zetten alleen Lien overal in de tweede hand. En de antiquariatslijsten wil ik ook wel doen. Nou, die wil ik ook wel doen. Om de week? Goed. Ik zal het om te beginnen maar eens met Lien bespreken. Hij moet het zelf maar weten hoor. Ik ga er niet om vragen. Ik steur jullie. Niet hoor. Als je weg bent gaan we gewoon weer verder. Bart ligt in het ziekenhuis met een oogontsteking. Wat zielig. Ja, dat is zielig. Hij heeft het al eens eerder gehad. Sorry, en, me... uh, toen is hij een half jaar ziek geweest, maar het schijnt nu erger te zijn. Maar hij heeft toch al slechte ogen, hè? Hij zit tenminste altijd zo dicht met zijn ogen op zijn papier. Ja, hij heeft slechte ogen. Nou, dan kunnen we eindelijk met z'n allen naar het museum. Van wie heb je dat gehoord? Dat wil ik niet meer, hoor. Van Zien zeker? Dat kan. Ja, Bart is daar heel strikt in. Lien, zit je op met je scriptie? Nee. Waarom niet? Ik heb er te weinig tijd voor. Ze verdoet haar tijd met dromen. Ik had eigenlijk willen vragen of ik niet een tijdje halve dagen mag werken. Halve dagen. Uh, het probleem is dat ze bij het hoofdbureau op het ogenblik bezig zijn met bezuinigen. Als ik jou halve dagen laat werken. Dan lopen we het risico dat ze die andere helft innemen omdat jullie een tijd toch al boven de formatie zijn aangesteld. Um, wat wel zou kunnen is dat ik je toestemming geef om hier halve dagen aan je scriptie te werken. Ja? Nou, dat zou ik dan maar doen. Omdat het ook in het belang van het bureau is dat je afstudeert. Is dat wat? Dat moet je nooit aan Lien vragen, want die kan zo gauw niet beslissen. Ja, maar... <laughs> kan ik dan ook in die kamer daar gaan zitten als ik aan mijn scriptie werk? En mij hier zeker alleen laten, Ach. daar komt niks van in hoor. Die is van het muziekarchief. Nee, het hoeft ook eigenlijk niet. Maar er zit nooit iemand. Richard zit er toch? Ik zie hem nooit hoor. Nee, maar het hoeft niet. Ik kan net zo goed hier zitten. Misschien kunnen we een tweede bureau neerzetten en dat jij daar dan zit als Richard er niet is. Ik zal daar eens met Jaring over praten. Nee, laat maar. Nee, ik zal dat met jij Ik vind het zo ook goed. Begin in ieder geval maar vast vanaf morgen met je scriptie. Lien wil halve dagen werken. En? Doe je dat? Ik vind dat te riskant. Maar ik heb gezegd dat ze de scriptie op het bureau mag maken. Omdat het ook in ons belang is. Daar mag ze je, je dan wel dankbaar voor zijn. Ze vroeg ook of ze dan in de kamer van Richard mag zitten. Ik kan me dat wel voorstellen. Want met Joop naast je kan geen mens zich concentreren natuurlijk. Sien werd er volgens mij ook gek van. Um... Zou het wat zijn om Jaring te vragen of we het bureau van Beerta daar neer mogen zetten? Dat lijkt me wel een goed idee. Ik krijg bovendien ruimte voor een nieuwe boekenkast. En wat doe jij met je plan om Lien de boekbesprekingen te laten doen? Dat moet dan doen. Of wij doen het. Maar eerst een Jaring. Linksom! Dag Joost, weet jij wat Jaring is? <tosses> Goedemorgen. Ik zou het echt niet weten. Misschien wel koffie drinken? Dat kan. Dank je. Linksom! Jaring, wij hebben een ruimteprobleem. Ja. Uh, ik zoek een plek voor Lien waar ze zich kan terugtrekken. En ik zoek een plaats voor het bureau van Beerta. Omdat wij die muur nodig hebben voor een nieuwe boekenkast. We hebben barstend Ja, dat lijkt me lastig. Kan ik het bureau van Beerta op de kamer van Richard zetten? En kan Lien daar dan halve dagen zitten als Richard er niet is? Dat zou je eigenlijk aan Richard moeten vragen. Maar jij hebt daar geen bezwaar tegen? Nee, ik heb daar geen bezwaar tegen. Dan vraag ik het aan Richard. Rechtsom. Heb jij er bezwaar tegen wanneer wij het bureau van Beerta bij jou op de kamer zetten... en dat Lien zich daar terugtrekt als jij er niet bent? Waarom is dat? Omdat wij ruimtegebrek hebben en omdat Lien zich met een ander erbij niet kan concentreren... Waar moet dat bureau dan staan? zou daar kunnen staan. Ik voel er eerlijk gezegd niets voor. Waarom niet? Omdat ik dan mijn privacy kwijt ben. Maar jij werkt toch halve dagen? Ze zouden er alleen zitten als jij er niet bent. Om te beginnen zou dat dan betekenen dat ik precies moet opgeven wanneer ik kom en daar voel ik niets voor. <lacht> en bovendien zie ik als volgende stap dat jullie het bureau de hele dag gaan bezetten. <lacht> maar dat is toch te gek? <lacht> jullie hebben allemaal een eigen kamer... Terwijl zij met z'n twee of z'n drieën op één kamer zitten. En bovendien werk jij maar halve dagen. Dat is toch verdomd onredelijk? Dat had je dan in de tijd bij de verdeling van de ruimte moeten aanvoeren... maar nu is het de kamer van het muziekarchief... en ik vind niet dat wij die aan jullie hoeven af te staan. Ook niet gedeeltelijk. Goed, dank je. Ik ken nu je standpunt. Ik zal erover nadenken en dan uh, neem ik een beslissing. Ik zie niet in wat er nog te beslissen zou zijn. Ik wel, dat uh, hoor je dan nog wel. Ja. Richard wil geen toestemming geven om het bureau van Beerta op zijn kamer te zetten omdat dat een inbreuk betekent op zijn privacy. En klier is die man toch? Die man is een klier. En pik je dat? Ik denk niet dat ik dat pik. Maar ik moet er eerst nog even over nadenken en dan met Jaring praten. Rechtsom. Linksom. Hé. Hey. Dag Maarten. Mogen we er niet in? Ze zijn nog met hem bezig. Wanneer is het eigenlijk begonnen? Anderhalve week geleden. Heb je het niet gemerkt? Achteraf. Bart klaagt nooit. Nee, Bart klaagt nooit. Hoe gaat het met de kinderen? U kunt naar binnen. Ah, Maarten. Ja, Neem me niet kwalijk dat ik niet overeind kom, maar ik moet me zo min mogelijk bewegen. Marietje heeft een tekening voor je meegegeven. Oh, wat aardig. Zeg tegen haar dat ik daar verschrikkelijk blij mee ben. Waar wil jij gaan zitten, Marjon? Ga jij maar bij zijn goede ogen zitten. Ik zie hem zo vaak. Je moet natuurlijk van iedereen de groeten hebben. Ook van Nicolien. Je wilt ze ook wel mijn hartelijke groeten terugdoen. Hoe gaat het nu? Ze hebben me dit keer behoorlijk te pakken. Welk oog is het eigenlijk? Mijn goede oog. Dat is belazerd. En de prognose? Ze hopen dat ze het kunnen behouden, maar ze kunnen het niet garanderen. Wat een rotinfectie. Ja, zo zou je het wel kunnen noemen.